Twee uur in ree met het NOS-journaal. In stadion De Kuip in Rotterdam is een herdenkingsdienst voor Koen Mulijn aan de gang. Het is een besloten plechtigheid voor ongeveer 500 genodigden. Onder de aanwezigen zijn burgemeester Abu Talib van Rotterdam... en de oud-voetballers Willem van Hanegem, Willy van der Kuilen en Sjaak Zwart. Andere belangstellenden kunnen de dienst op tv-schermen volgen. Na afloop wordt er een erehaag gevormd voor de kist met het lichaam van Moulijn.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 De Russische schaatser Ivan Skobrev heeft op het EK Allround de leiding in het algemeen klassement overgenomen. Hij eindigt op de 1500 meter als tweede achter de Noor-Harvard bekou In het klassement heeft Skobrev nu een kleine voorsprong op Jan Blokhuizen, die op de 1500 meter vijfde werd. Bekou is derde in het klassement, Koen Verwij vierde en Wouter Oldeheuvel vijfde.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 Er staan twee files, één op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. Er is daar een vrachtwagen met pech gestrand en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En verder een file op de Rondweg van Arnhem, dat is de N325 tussen het Gelderdoom en Huissen 2 kilometer. Plus Magazine, het grootste maanblad van Nederland.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 NOS langs de lijn met het EK All Rounds in uh, Colobo. De drie kilometer voor uh, vrouwen gaan we zo even naartoe. Ik wijs u erop dat we vanmiddag uh, gewoon, zoals we dat dan zeggen... gewoon een sportforum hebben vanaf half vijf. En dat u uh, eventueel nu al vragen kunt uh, insturen... die dan eventueel door de forumleden worden, bea worden beantwoord. Sportforum apenstaatje nos.nl Sportforum apenstaatje nos.nl NOS. Tom Boots, Koen Greve, journalist van de NRC... en Erben Wenemars zijn uh, vanmiddag uh, te gast... De 3 km zoals aangekondigd, zoals ja. We hebben één rit erop zitten. Carolina Xiet of Domanska xiet moet je tegenwoordig zeggen. Want ze is getrouwd. Moeilijke naam om uit te spreken. Die uh, reed in uh, haar eentje in die eerste rit. Er is namelijk een oneven aantal van 23 dames. 4, 32, 93. Haar slotronde bedroeg 39,1 seconden. In de tweede rit Hege Bukku al in de baan. De Noorse uh, aan het begin van het seizoen dus geopereerd. Of voordat het seizoen überhaupt begon. Daarna een beetje overtraind geweest in de wedstrijd op de 500 meter en na 600 meter heeft ze al een immense voorsprong opgebouwd op haar Hongaarse tegenstandster Agorta Pointer Sisters en I'm zo so excited. Ja, uh, we hebben het over Bukko gehad, maar dan over de broertje. Want uh, zusje Bukko is nu uh, uh, gefinished, Sebastian. Ze is net binnen na haar uh, drie kilometer wedstrijd. En uh, die is, uh, ze heeft uh, de rit gewonnen. Van Agota toot. Maar die heeft ze echt alleen maar bij de startlijn. zo schuin voor de zien staan. En dat was het. Daarna zag ze die niet meer terug. 4 minuten 30 seconden en 1300 ste voor Bukko. Zo'n acht seconden langzamer. dan dat ze dit seizoen indoor reed. Dus misschien is dat wel een marge. waar we een beetje rekening mee moeten gaan Maar het is knokker tegen de elementen. En ze verloor tot de laatste ronde. steeds zo'n 1,5 seconde per ronde. viel dus nogal redelijk mee. Bukko aan de leiding. 4:30-13. Jij ja, wou iets zeggen, eh, Erwin? Ja, inderdaad. Als je kijkt. Kijk, dat ze nog maar acht seconden langzamer is dan haar snelste tijd van het jaar... dan valt het inderdaad reuze mee. Want als je kijkt op de 1500 kilometer, zijn, zijn die verschillen veel groter. Maar dat nu, nu, nu zie je ook wel, de staat in een van de eerste ritten na de dwel. En dan is het ijs nog wel redelijk. En, en het kan inderdaad ook wel zijn dat in later, later op de dag de omstandigheden... meer beter worden en gelijker worden. Ja. we het hopen. Ja. Goed, eh, eerder deze uitzending heeft u al eh, het een en ander kunnen horen... over de herdenkingsdienst eh, voor Koen Moulijn in eh, De Kuip. Die herdenkingsdienst eh, zit erop. Om u een klein beetje een indruk te geven hoe dat eh, ging... hebben we de volgende samenvatting gemaakt. Het begint met een van de sprekers, boezemvriend... en oud-voorzitter van Feyenoord, Gerard Kerkum. Vandaag nemen we afscheid van de legende. Koen Moerlijn. Wat Koen zo geliefd maakte, was zijn eenvoud...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 De Kuip zal zonder jou nooit meer als vroeger zijn. Gerard Koks bij de herdenkingsdienst voor Koen Moulijn. De stoet gaat langzaamaan richting Rotterdam. En wij gaan daar in de loop van de middag ook nog even verslag van doen. Vanzelfsprekend, want Matthijs van der Wiel is in Rotterdam. We gaan naar de drie kilometer, de voortzetting daarvan... van de vrouwen bij het ECO Rounds in het noorden van Italië in Colombo. Sebastian. Met Carolina Erbanova, die 1800 meter erop heeft zitten op haar drie kilometer... De winnares dus van de 500 meter. Daar bouwden ze een voorsprong op van ruim 4 seconden... ten opzichte van Marit Leenstra, die tweede werd. Maar die 4 seconden moet Leenstra normaal gesproken... wel goed gaan maken op deze afstand. Erbanova knokt tegen zichzelf, tegen de omstandigheden. Want de wind neemt alleen maar toe. Tenminste, dat idee heb ik zo'n beetje... als ik kijk naar de vlaggen op het middenterrein en aan de overzijde. En ze moet, Gio, nog twee rondjes. Dan is ze er pas. Oh, twee hele lange rondjes. Dat belooft haar trouwens voor de dag van morgen... Als de dames de 5 kilometer moeten rijden en de mannen de 10 kilometer. Als het dan net zo waaid als vandaag dan wordt het een hele, hele zware dag. We kijken naar de tijden. Erbanova rijdt een rondje van uh, 37-1. En uh, Mikhailova die rijdt zelfs een seconde langzamer op die 2200 meter. En dan, uh, ja, dan is het toch echt zwoeg. Hoor. Ik kijk nu naar die Mikhailova die echt bijna niet meer vooruit komt. Die af en toe die slag probeert te verlengen door gewoon maar met die punten vooruit te blijven duwen. Maar uh, ze komt nauwelijks vooruit. Hier komt de Erbanova, de leidster in het klassement, tot aan deze afstand. En uh, ze gaat de laatste ronde in met een uh, tijd van 54-53. Daarmee is ze drie seconden ...langzamer dan Hege Bukke was. Maar qua rondetijden is ze wel ietsje sneller. Dat enorme verval van 1,5 seconde per ronde die Bucke had... ...dat heeft Erbanova niet meer. Ze perst er alles uit. En op pure wilskracht en op knokken... ...komt ze dan nog best wel een heel eind haar beste seizoenstijd in door. Is het tijd van 4.21. Die tijd is zo'n beetje net voorbij. Dus zij gaat daar... Ook niet zo heel erg extreem ver vanaf zitten. Want hier komt haar eindtijd. En ze komt nog in de buurt hoor, van Bukhu. 4'31, 55. Ze is niet sneller dan Bukhu, Maar zij dus 10 seconden langzamer dan haar beste indoor tijd. En Tatjana Mikhailova is ook binnen inmiddels. Na 4 minuten 38 seconden en 82 honderdste. Heke Bukhu aan de leiding op de 3 kilometer. Erbanova, die blijft in ieder geval Bukhu wel voor. In het algemeen klassement na twee afstanden. Uh, zo hebben we drie ritjes. Gehad. Nog één rit voor de eerste wel. Marie Hemmer gaan we dadelijk in de baan zien uit Noorwegen tegen een andere Tsjechische die afkomstig is van het short track en nu op de lange baan rijdt. Katerina Novotna. Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap.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 Zing een voor. Telo en Lange Frans en zing voor me tien voor half drie. Um, hoe wordt het er nog tot het wel, of is de laatste rit al, Sebastiaan? Het is de laatste rit voor het wel. En uh, Marie Hemmer rijdt daarin. En, uh, ja, die is, die is best aardig bezig, hoor. Want die verliest geen seconden per ronde. Ze gaat van 33,7 naar 34 4, naar 35,0 zojuist. Na 2200 meter is dus de voorlaatste ronde ingegaan. En rijdt toch 3,5 seconden binnen de tijd, binnen het schema van Ede Bukku. En die reed hier al rondetijden van 37, 37,5 seconden. Dus dan kan ze nog wel een beetje op gaan uitlopen... En dan zit ook die Marie Hemmer zo rond de 10 seconden afstand zeg maar. ...van haar beste indoor tijd. Misschien is dat wel een soort marge die we in acht moeten gaan nemen... ...bij de tijd op de drie kilometer hier op de buitenbaan van Colombo. De laatste ronde is hem erin gegaan. Zestiende van een verval. Inmiddels ruim zes seconden sneller ten opzichte van Ege Bukou. En die verloor in haar laatste, laatste ronde ook nog eens een halve een seconde. Dus er moet een aardige tijd in zitten voor deze Marie Hemmer... ...die een hoop nare dingen heeft meegemaakt in haar carrière. Niet altijd geaccepteerd werd in de ploeg bij Pieter Mullen. Of niet altijd, kan ik beter omdraaien. Altijd niet... Maar nu Jarle Pedersen daar aan het roer staat, toch wat meer haar rust gevonden lijkt te hebben. En hier komt die Marie Hemmer, 27-jarige Noorse, richting de streep. Met een goede snelste tijd, 4 minuten, 20 seconden en 95 honderdste. Prima hoor, ze zit uiteindelijk maar 3 seconden boven haar beste indoor tijd van dit seizoen. Dus een compliment voor het rijden van die Marie Hemmer. Katerina Novotna, de derde Tsjechische, was haar tegenstandster. 36 10 dat is de vijfde tijd Novotna mag dit EK rijden, omdat Sablikova en Erbanova vorig jaar allebei bij uh, de besten eindigden, zowel werden toen eerste en negende. En dat verhaal gaat nu ook een beetje op voor Bart Swings, want als je binnen de eerste twintig eindigt van het algemeen klassement, mag je het jaar daarna uh, twee rijders uit je land afvaardigen. En die Belg Bart Swings is negentiende geworden, dus als er nog iemand uit België luistert, die kan schaatsen. Volgend jaar mag België met, het, met twee man meedoen om het Europees kampioenschap Allround. Dat is een klein prijsje dat hij je Bart heeft baald bij de mannen Ferry Spruit, zegt Emmen Wendemars gelijk hier. Ja, ja, precies. Nou ja, die mag dus... Uh, die, die kan dus dan zich aan toeleggen op het lange baan En dat is ook Overugres... een hele redelijke goede schaatsen, kan ik je vertellen. Ja, ja, zeker. Absoluut, absoluut. Overigens gaan we dus nu dweilen met die 4, 20, 95 van hem op de klokken. En nogmaals, uh, dat, is een, uh, dat is een goede tijd, hoor. Jan Blokhuizen is uh, de leiding in het algemeen klassement kwijt, als u net inschakelt. Hij eindigt al als vijfde op de 1500 meter. Dus Ivan Skobrev Skolbrev staat nu na drie afstanden aan kop. En Blok is de nummer 2. Hij praat nu met Bert Maandrik. Heb je de woorden voor? Uh, nou, zo'n een beetje een adem te snakken, maar. Het uh, was een goede race, denk ik. Als je, als je het ijs ziet en de wind voelt, dan uh, zijn het ongeveer de zwaarste omstandigheden waar, waaronder ik ooit een 15 uh, meter heb gereden. Waar voelde je het vooral? Of uh, waar merk je het vooral aan? Uh, ja, gewoon benen. Het voelt gewoon dat je niet glijdt. En op de kruis sta je echt geparkeerd. Moet je gewoon vechten om snelheid uh, te blijven houden. Sjaatsen. Dus het is gewoon echt werkeis. Hoe verwijst hij vanochtend van uh, de schade beperken. Oh, dat is gelukt. Ja, ja, ten opzichte van mij of? Nou, eigenlijk ten opzichte van de grote mannen. Van ja, de, de buckos en de scobrefs. Ja, ik denk uh, voor mij rij ik gewoon echt een uh, hele goede 1500 meter hier. Ik ben er gewoon heel, heel tevreden over. En, uh, morgen gewoon lekker die 10 in uh, knallen. Heb je naar het verschil gekeken op die 10? Nee, nog niet. ben ik ook nog niet mee bezig. Ik wil toch graag even zeggen tegen, of ben je volstrekt niet geïnteresseerd? Nou, ik ben niet geïnteresseerd, zeg maar. Uh, 48 honderdste. Oké, okay, merk erop uh, ja. ah, Dat is mooi. Ik, uh, ik zit voor mij in uh, een rit voor hem, dus uh, hopen dat de omstandigheden net zo zijn als vandaag. Dat ik wat uh, mast op met het ijs, maar ja, gewoon, uh, gewoon onbevangen erin uh, aanvallen. Ja, want als ik het goed berekend heb, dan rij je ook tegen Onderheuvel. Alles ah, dat is mooi. Goede 10 km rijder. en uh, Ik rijd natuurlijk heel vaak met hem in de training. Dus uh, elkaar naar een uh, goede tijd rijden, denk ik. Ja, dan moet ik wel zeggen, hè, het is drie afstanden geweest. Je staat tweede. En gisteren was je nuchter, maar ben je, je bent nog steeds vrij nuchter. Had je dat een beetje ingeschat van tevoren dat dat kon? Um, nee, nee. Ja, ik was eigenlijk helemaal niet, niet, niet zozeer met klasseering bezig. Meer met gewoon lekker schaatsen. En, uh, en gewoon uh, ja, zelf gewoon weer een stapje zetten. Nou, dat heb ik nu zeker gedaan. Drie, uh, drie goede afstanden gereden. Dus uh, die vier die kan ook nog wel bij, denk ik. Het is leuk buiten. Ja, ik fantastisch leuk. Muziek erbij. Mooi in de berg. Ja, het is jammer dat er geen zon schijnt. Dan was het nog mooier geweest, maar uh, ja, dit is wel echt schaatsen natuurlijk. Het hè? Dat hoort erbij. Ja, dat hoort er zeker bij. Will you tell... Donalds en uh, Run vier minuten voor uh, half drie EK-oranje. dat vind je eigenlijk van het toernooi tot nu toe, Erwin? Nou, het is wel een. Uh, uh, het is in ieder geval, Er gebeurt toch wel al wat. Als je eerst als, als het, toen het toernooi begint begon, dacht ik echt bij. Nou, wat, wat moet het worden? En ik verwacht er eigenlijk niet zo heel veel van. Maar er zijn toch wel weer verhalen als je kijkt naar een bucko en je kijkt naar een Blokhuizen, Blokhuizen en verwij die toch wel opstaan... en een Irene wust die nu in de achtervolging moet. Dan als een toernooi eenmaal loopt, dan, dan, dan ben, zit ik er ook wel weer helemaal vol in. En dat vind ik toch ook wel weer hartstikke leuk. Wat is het verhaal bucko dan? Nou, het verhaal van Bukko is dat hij gewoon de, in mijn ogen bijvoorbeeld een, een kickfinish maakt... maar niet gedisqualificeerd wordt. Um, en iedereen is dat, dat ze nu gewoon in, in de achtervolging moet. Uh, we schaatsen buiten en nu alweer, alweer die emotie over, over, over de omstandigheden. Terwijl we voor het weekend zeiden... Ja, we willen graag buiten zijn, we willen graag strijd zien... we willen graag dat karakter zien. En ik denk ook dat, dat, dat we ook wel blij mogen zijn... dat we dat dan nu buiten rijden. Want nu hebben we het eigenlijk over. We hebben we weer een beetje over de heroïek en de kracht... en het, en het, en het, en het echte schaatsen. Wat we eigenlijk een beetje missen. Want ja, ik denk dat we dat, dat we dat in die rijders nog, nog niet echt herkennen. Die generatie die, die, die er nu staat. Die moet zich nog een beetje ontwikkelen. En dan zoeken we een beetje nu richting op andere dingen dan, dan, dan, dan echt de schaatsen zelf. Dan ja. gaan we naar het snooi kijken en naar, naar, naar, de, naar de omstandigheden. dat is hartstikke leuk om ter overbrugging naar zometeen de grootheden. Want dat gaan het uiteindelijk, uiteindelijk natuurlijk worden. De, de Koen van Weijtjes en de Jan Blokhuisers. Je bent nu een klein jaartje gestopt hè? Ja. Uh, wat mis je het meest qua schaatsen? Uh, gewoon het schaatsen zelf. Ik dacht echt, uh, maar dan, kan je, dan neem je schaatsen mee, kan je schaatsen meega en dan kun je de ijsbaan krijgen. En dat doe ik ook regelmatig weer, moet ik zeggen. dus ik heb uh, ik... Weer? Dus je bent een tijdje gestopt? Nou, ik heb de hele zomer niet geschaast. En eigenlijk oktober ook niet. En in november dacht ik van: toen had ik een paar keer naar het schaatsen gekeken en dacht van shit, het is toch wel een hele mooie sport. En ik wilde wel dat gevoel en ik wilde schaatsen. Maar ik was heel erg bang voor de reacties die, die ik dan zou krijgen als ik weer op een ijsbaan zou komen. Dat het dan weer als een soort van comeback gezien werd. Maar ik dacht van laat, laat ze maar denken was wat ze willen denken. Ik wil gewoon schaatsen. Ik vind dat schaatsen gewoon leuk. Dat heb ik 15 jaar lang op topniveau gedaan. Dat vind ik gewoon leuk, dat wil ik graag doen. Dus ik heb uh, iets heel moois gevonden. Dat, dat is dan het, het, het marathonschaatsen. Dan kan ik mezelf een uur lang gewoon enorm afpeigeren. Uh, daar, daar val ik verder niemand meer op me lastig. En ik heb er een heerlijk gevoel bij. Je hebt het inderdaad heel sneaky gedaan, hè? Dat binnen dat marathon uh, was dat een bewuste keuze? Ja, dan? ik heb echt. Ik had al in de zo, in de, van de zomer had ik, uh, nee, ik had in oktober had ik er wel de KNZK en de B gevraagd van. God, is er een mogelijkheid dat ik mee kan doen aan, aan die marathons? Toen kreeg ik meteen een dag daarna kreeg ik een nummer. Toen heb ik meteen weer opgebeld. Ho ho ho ho. Rustig, ik wil op geen enkele lijst komen. Ik wil kiezen wanneer ik begin met schaatsen. Hm. En toen ben ik pas ergens uh, half of half november. Toen ben ik pas gewoon heb ik middags gebeld. Ik zeg, ik kom vandaag. Ik, ik ga meerijden. Ben ik ook expres bij bij, bij, bij de B-rijders begonnen. En ik uh, gewoon echt daar. Kort van tevoren heen rijden en, en, en meteen weg. Omdat ik het, het schaatsen gewoon leuk vind. En uh, ja, gewoon je eerst via de B-rijden. Maar toen begon het in één keer te vriezen. En dan word ik toch, ja. dan komt het echt een schaatshard boven. Want dan word ik gewoon helemaal gek. Dan moet ik gewoon rijden. Maar dat is het echt het enige wat je mist binnen het, uh, het schaatsen. Het rijden, het fysieke eraan. Het fysieke uh, mis ik het leven dan, is natuurlijk ook totaal anders. Het leven is zeker totaal anders geworden. Uh, uh, de structuur ook wel. Uh, ik kom er nu ook achter dat... Uh, uh, als je een topsporter bent geweest... Uh, dat, ik dacht altijd dat ik heel erg onbevangen was... en heel vrij was en altijd maar mijn eigen ding deed. Uh, en dat, dat, dat valt dan nu weg. En ik merk nu achteraf dat er een enorme structuur achter zat in mijn hele dagelijkse bestaan eigenlijk. En ik merk dat dat ja, als dat, dat dat één keer wegvalt, dat doel van derde week januari, want zo dacht ik al derde week januari is er een week er sprint ergens op deze aardkloot. En dan moet, dan moet ik er gewoon zijn. En daar, daar leef ik gewoon na, naartoe. Daar doe ik allerlei trainingen voor. Daar ga ik op trainingskampen doen. Daar, daar, daar, daar, daar ontbijt ik voor. Daar lunch ik voor. Daar deneer ik voor. Daar, daar, daar, daar doe ik trainingen voor. En dat valt dan één keer allemaal weg een beetje. En dan, uh, ja, dan, dan is die, die, die structuur, die mis ik wel een beetje. Dus ik ben nu heel erg bezig weer om op een bepaalde structuur weer in, de, in, in, in mijn leven te krijgen. Dus, een... dus daar, daar waar uh, sporters als ze stoppen vaak tegenaan lopen... die moeilijke periode na ze gestopt zijn... is eigenlijk uh, in de basis het omgaan met de vrijheid die je in één keer hebt. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, inderdaad. En eerst, uh, je stopt eerst en dan ga je eerst terugkijken... en dan denk je van... Uh, dan dan, dan ben je, ga je in één keer heel anders tegen de, dus, dus die sport aankijken waarbij je zelf eerst heel erg ingezeten hebt. Dus dat moet je verwerken. En vervolgens moet je ook iets nieuws opbouwen. En uh, nou, dat begin je gewoon met een bepaalde structuur weer. En ik moet zeggen. Ik, want ik ben nu alweer een jaar gestopt, hè? Ja. Ik ben alweer een jaar gestopt en ik heb heel veel dingen gedaan. Uh, heel veel dingen zijn goed gegaan. Heel veel dingen zijn ook fout gegaan. En je ontplofte, geloof ik, kort na je gestopt. Met allerlei dingen die je ging doen. Ja, daarom. Maar ik denk ook dat dat, dat, dat ook de enige manier is voor mij om dat te, om dat te doen. Ik, ik moet het zelf ondervinden. Ik moet af en toe een keertje op de bek gaan. Uh, maar ik heb er wel van geleerd en uh, ik, ben, ik ben verder. Ik ben, uh, ik ben een jaar verder gestopt ik ben, uh, ik ben, uh, ja, ik ben echt wel weer een paar stappen, stappen verder gekomen. Ja. Want op een gegeven moment ben je gaan schiften. van wat doe ik wel en wat doe ik niet. Ja. En daar heb je je weg nu aardig in gevonden. Ja, ik heb mijn weg uh, behoorlijk uh, in, in, in, in gevonden. Ik, vind, ik Eerst al dacht well, ik dat ik helemaal niks meer schaats En nu zit ik hier in de studio. Mag ik leuk mijn mening verkondigen over, over schaatsen. En dat vind ik eigenlijk. Ik heb ook wel behoefte om, om dat eigenlijk te doen. Ik vind het ook wel leuk. Ik vind het ook uh, leuk om erover na te denken. Leuk om erover te praten. En ik vind het leuk om het te doen. Alleen uh, ik heb geen enkele behoefte meer om daar zelf op het ijs te staan. Alleen als 1,52 gaan rijden, dan denk ik wel een <lacht> beetje van. Nou, dat kan ik ook wel. Echt waar kan je dat ook nog? Denk je dat? Denk je Als je je schaatsen nu pakt en je trekt ze aan... Als ik mijn schaatsen, daar... schaatsen aantrek nu... Dan, uh, uh, dan, dan, dan, dan, dan versla ik Jan Blokhuizen niet... maar uh, ik sla geen slecht figuur. Ah. Ja, we kunnen het toch niet controleren? Dus nee, dan, daarom, ik kan het makkelijk zeggen. Je kan nee, ik raar een wereldrecord op het Ik ben best wel een goede schaatser geweest. Dus als ik dan dit soort dingen zou gaan doen, dan moet ik ook meteen meerijden om de prijs. En nou, dat kan op dit moment absoluut niet. Ja, en dat net, Die behoefte heb, heb ik ook gewoon niet meer. Het Nederlands record heb je nog wel, hè? De 1500? Ik heb het, uh, ik, ja, ik het Nederlandse record nog, ja. Het ja. is wel lekker, denk ik, om dat nog even lang zo te houden. Nog wel, maar ze gaan over een paar weken gaan ze naar Calgary toe en uh, dan, dan gaan al die jongens daar rondrijden. Dus... Uh, Misschien ben ik, ben ik hem dan wel kwijt. Maar records zijn leuk om te hebben. Maar records are made to be broken. Dus oh. uh, het is helemaal niet erg als, als, als een record uiteindelijk weer verbroken wordt. Goed, het is um, anderhalf over half drie. Tijd voor een kort nieuwsballetijn met Lieslo Thomas. Radio 1. Het NOS Journaal.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 In Rotterdam is de herdenkingsdienst voor Feyenoord-legende Koen Moulijn aan de gang. Onder de aanwezigen zijn burgemeester Abu Talib van Rotterdam en de oud-voetballers Willem van Hanegem, Willy van der Kuilen en Sjaak Zwart. Zometeen vertrekt de herdenkingsstoet door een erehaag via de koolsingel naar het crematorium. In Amsterdam was de uitvaartplechtigheid voor Bobby Ferrell In de stad Schouwburg was een dienst waar onder andere de zangeressen van Bonnie M spraken. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. De grootste hits van uh, Bonnie M met uh, danser Bobby Farrell... die dus is uh, overleden. Sunny, uh, we gaan uh, weer terug naar het schaatsen. Karl Verheijen is net als uh, Erwin uh, ges gestopt met uh, schaatsen... Years. terwijl ik uh, Sebastian op oh, de achtergrond hoorde. Uh, ja, ja, dat ho klopt. Hoort. Wat wil nee, je ja, zeggen, Sebastian? Nou, nou, wij zijn even de reglementen nog aan het napluizen... want ik meldde straks dat de Belgen volgend jaar met twee uh, man mochten rijden... maar via, ja, nota bene via Twitter reageert uh, Jelle Spruit, waarover Erben Wenner was, het uh, had, de tweede Belgische schaatser, uh, uh, dat wij dus melden dat dat uh, volgend jaar zo is, en dat er uh, anderen zijn die melden dat je bij de beste 18 moet staan. Dus vandaar dat ik uh, nog even de reglementen erop heb nageslagen, die heb ik gelukkig altijd bij me, en daar staat toch echt op uh, pagina 19 van het reglementenboek van de ISU dat als je het jaar daarvoor uh, members with at least one skater among the 20 best, dus met één schaatser bij de 20 beste, dat die het jaar daarna met twee competitors mogen starten. En hij is negentiende, als ik het allemaal goed heb gezien in het uh, algemeen klassement. Die uh, Bart spreidt. En dat ga ik er nu nog eventjes bij naslaan. Ja, Bart Spreit, ja, Of uh, Bart, uh, Bart Swings, sorry. Bart ja. Swings, ja, ik al even de, de namen door elkaar. Die staat inderdaad op de negentiende plaats. Dus als ik dan de reglementen er goed op nalees... mag België dus inderdaad volgend jaar gewoon met uh, twee man rijden. Ja. Dus dat waren, dat waren wij aan het uitpluizen. Ja, Robert. Ja, wel mooi hoe dat werkt dan uh, via Twitter... <laughs> en hoe dat dan weer vervolgens bij de betrokkenen ook terechtkomt. Goed, dit terzijde. Um, Kauw Verheijen, ik uh, wou dat net al zeggen... Uh, ook gestopt met uh, schaatsen, staat dus uh, niet meer op... nou, hij staat misschien nog wel op de schaatsen... maar wedstrijd schaatsen doet hij dus niet meer. Want hij is er wel in Colalbo en Steven Dalabo... die praat met hem. Karl ja, langs de scha schaatsbaan in plaats van erop. Hoe voelt dat? Ja, het is even anders, hè? Dus, uh, nee, een hele andere beleving, maar wel heel erg leuk om weer te kijken. En zeker uh, nu ook bij de mannen, het is zo enorm spannend. Dus uh, leuk om te volgen. Ja. ja, die 1500 meter, die is net voorbij, de 1500 meter bij de mannen. Wat kunnen we daaruit uh, uit afleiden? Nou, dat uh, Skopper heeft er heel goed voor, staat. Als je zijn laatste rondje ziet, dan uh, ja, heeft hij gewoon een goede inhoud. Zag je gisteren op de 5 kilometer ook, dus dat vind ik toch wel de topfavoriet van morgen. Uh, Bukko heeft weer laten zien dat hij wil strijden. Dus uh, ja, die zie ik ook wel uh, hoger op het podium komen. Ja, het is, is waanzinnig spannend. Vier man binnen een tiende. Ja, dat is uh, lang niet gebeurd. En, uh, morgen uh, de loting is bepalend, Maar ook de omstandigheden. Want vandaag is het ook weer in, iets oneerlijker dan gisteren. Dus uh, spannend allemaal. Ja, wat kun je aangeven? Er staat een harde wind, een, echt een flinke wind. Daardoor voelt het ook kouder dan, dan gisteren, terwijl het in feite warmer is. Um, wat betekent dat voor die, nee, die, laatste, die laatste bocht, als je daar als schaatser in zit? Ja, je moet daar energie overhouden om dat, die de rechte te, te kunnen overbruggen. En zeker morgen op een 10 kilometer, als je gewoon ja, zoveel ronden al gehad hebt... dat kan echt een slijtageslag worden. Dus je krijgt echt, denk ik, een heroïsche strijd morgen... dat je echt ja, tot op het bot moet gaan om, om je podiumplek veilig te stellen. Uh, nou dat over de 1500 meter over uh, Skobref, dat is wel verpand hè, zo'n laatste ronde. Ja, dat uh, uh, geeft ook aan dat hij in het begin te rustiger gegaan is. Want hij opent ook best wel langzaam als je het vergelijkt met de andere favorieten. Ja. Maar blijkbaar wel de goede tactiek om gewoon uh, ja, een hele goede eindtijd neer te zetten. En het is net voldoende om uh, Jan Blokhuijzer voor te blijven. Ja, die is nog steeds uh, enorm goed handhaafd in de top van het klassement. Ja. Maar als ik het goed begrijp, dan is Cobra even jouw favoriet vanmorgen? Ja, dat denk ik wel. Omdat uh, hij in de laatste rit mag starten en uh, het hele veld voor zich heeft. En zeker richting zijn vijf kilometer gisteren, dan uh, ja, ik denk ik dat we, dat we op hem uh, de, ja, de meeste kans toe moeten dichten. En dan zou Jan Blokhuizen uh, erg tevreden kunnen zijn met een, uh, met een podiumplaats? Ja, dat zou heel mooi zijn denk ik. Uh, zeker ook als je uh, toch ziet dat uh, Wouter nog uh, heel wat kan doen. Uh, vergeleken met zijn 10 kilometer van twee weken geleden. En uh, ja, ik denk dat Bukker zich ook nog niet laat verslaan. Dus, uh, ja, spannend. Super spannend. Ja, leuk. Ja, en als je naar het voor kijkt? Ja, daar is de spanning een beetje weggehaald. Hè? Dus, uh, Bij 500 meter. Ja, ja Sablikova heeft zo'n goede 500 meter gereden. De opening al met 11-0 en daarna gewoon 4 wordt op een 500 meter. Ja, dat, dat geeft aan dat ze in vorm is en goed is. En er uh, moeten hele rare dingen gebeuren. Wil zij niet uh, over twee dagen, uh, of morgen, al uh, ja, de winnaar, winnares zijn? Nou, Want vooraf was het een beetje de vraag, Stablikova, Stab Stab hoe goed is zij uh, uh, in dit seizoen, op dit moment? Uh, ik denk dat zij iedereen verbaasd heeft. Of wist jij al meer van haar uh, vooraf? Nee, dat niet. Maar uh, ja, ze heeft wel lopen klagen de laatste tijd, de laatste weken. En dat geeft wel, vaak wel aan dat zij goed in vorm is. Dus uh, hoe harder ze klaagt, hoe harder ze kan rijden. Maar uh, ja, als je zo gewoon uh, zo het toernooi begint, dan maak je ook een statement naar de rest van de dus. En uh, ja, is het bijna gelopen, denk ik. Nou, aan, de andere, aan de andere kant, kijk, uh, Sabukeva reed, reed goed. Uh, Iedereen wust. Uh, die had een, een vrij gezapige 500 meter. Ja, een beetje uit het toernooi uh, geschoten ook, door de eerste valse start. Waardoor je daarna langer moet blijven staan en het iets kouder hebt. En ik denk dat dat wel de oorzaak is waardoor zij niet lekker die, die opening in gaan. Ze hadden nog wel 11-0. Maar daarna was de futter een beetje uit inderdaad, wat je zegt voor de rest van de afstand. En uh, nou, Irene is wel goed, is wel in vorm. Dus ik verwacht wel zeker wat meer op de drie kilometer straks. En dat ze daardoor gewoon uh, toch nog probeert om ja, uh, het uh, toch een beetje moeilijk te maken voor Sablikova En uh, het blijft een buitentoernooi buiten ijs. Dus, maar komt het dan echt door zo'n valse start dat je, nou, dat je die ontlading dan misschien al te vroeg kwijt bent? Ja, mijn gevoel wel. Uh, zeker ook omdat je daarna wat kouder aan de start staat. Iets voorzichtiger moet zijn, maar je mag niet nog een valstart maken. Dus dat is niet, uh, niet, uh, niet fijn. Zeker niet op buitenijs. Hoe zat jij de kansen van Marleen Strijden? Ja, ook op het podium heeft ze hele goede zaken gedaan. Uh, als ze hier gewoon toch een 39 rijdt in dit veld, uh, tweede wordt, dan, uh, dan doet ze het gewoon heel goed. Ik vind Jorien uh, Voorhuis ook een hele goede 500 meter gereden hebben. Die heeft echt boven zichzelf uitgestegen, dus uh, dat wordt mooi. Carl Verheijen was dat tegen Steven Allemoud. Even kijken waar ze aan toe zijn op het ijs nu, die uh, drie kilometer. Naar wie kijk je, Bas? Naar uh, Isabel Ost uit Duitsland en uh, Anna Rokita, die daar net ietsje voor rijdt. Zij komt uh, uit Oostenrijk, uit Innsbruck. En in de rit hiervoor zagen we een andere Duitse dame. Bente Kraus. Ja, het zijn allemaal nieuwe Duitse namen natuurlijk. Nu Vriezingen gestopt is. Arnshoots gestopt is. Perstein noodgedwongen. Langs de kant staat omdat haar bloed niet in orde was. Daar zien we andere Duitse namen. Baye Ost en Bente Kraus. Beckert is er natuurlijk ook niet bij. Die is geblesseerd. En die Bente Kraus uit de rit die voorkwam tot de tweede tijd tot nu toe. Wel uh, bijna negen seconden achter de tijd van Marie Hemmer. 429 49, noteerde ik voor haar. Shikova was haar tegenstandster die onderuit ging op de 500 meter. En zij rijdt een tiende langzamer dan haar tegenstandster van de net... dan die Bente Kraus. Nu dus de zesde rit tussen Ost en Rokita. En hierna is wel weer een interessante rit. Want dan krijgen we Jekaterina Lobisheva in de baan. Die derde werd op de 500 meter. En bij Lobisheva zeggen we dan altijd... Ze het tijd in op de langere afstanden. Maar vorig jaar zat ze toch dichterbij. Toen werd ze namelijk vierde in Hamer. En werd ze toch netjes ook achtste op de drie kilometer. Dus ik ben benieuwd of waar nu de Russinnen er toch langzaam... ...maar zeker weer een beetje aan beginnen te komen... ...die lijn dadelijk door kan trekken op de drie kilometer. Ost en Rokita zijn dus nog onderweg. Ost zit nog in de buurt van Marie Maar de rondetijden beginnen wel verder en verder op te lopen. Ja, uh, Erwin Wennemars, als ik kijk naar de eindtijden tot nu toe... op de drie kilometer, en die vergelijken, uh, we ver vergelijken die tijden met uh, de PR's die gereden zijn... dan zou de winnende tijd uit moeten komen op ongeveer uh, 4.12, denk ik. Uh, wat vind jij ervan? Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat het... Ja, het ligt eraan aan, aan, aan hoe Shabu is. Misschien kan ze nog wel net on, on, onder die 4.10 komen. Maar het is inderdaad heel erg afhankelijk, afhankelijk van de, van de, de omstandigheden. Ik denk, wel, ik denk wel dat de omstandigheden... Iets beter worden. Het ijs blijft wel iets langer beter liggen. Dus ik denk dat het nog wel, uh, nog wel, nog wel redelijk hard kan gaan zo meteen. Even over dat ijs. Je zegt uh, het ziet eruit, het, het glanst. En dan is het goed. Wat gebeurt er met het ijs? Als het niet meer glanst? En wat voor invloed heeft dat op het rijden? Nou, het ijs, ijs glanst natuurlijk, dan is het heel erg glad. Uh, op een gegeven moment, het is daar gewoon heel erg vochtig. En als het, die vochtig, die slaat neer op het ijs, die vriest aan op het ijs. Het is als het ware een klein beetje sneeuw, maar het zit vast op het ijs. En het ijs moet zo glad mogelijk zijn, dan kun je er overheen glijden. En het is gewoon weerstand, het is, en het is best wel veel weer, weerstand. Dus als je dan in één keer, van het moment dat je eens, je, je, je been neerzet... en je glijdt naar voren, dan in één keer voor iedere slag moet gaan werken. Iedere slag moet je kracht zetten. Ja, dan loop je in één keer zo snel vol. En dan, dan is het echt uh, van een enorm groot verschil. Ja, dat is een schaatsterm, hè. Vollopen, je bedoelt ermee ja. dat de energie uit je benen gaat. Dat je <hums> benen vastslaan. En... Nou ja, dat, je, moet, je moet het zo zien als het... Uh, je, ja, er is een bepaalde ontspanning in je slag. Dus als je, aan, je, je maakt, maakt een slag, dan haal je je been bij... dan is er eventjes, is er eventjes een glij, waardoor er weer een doorbloeding komt door je benen. Nou, die, doorbloeding, die, die tijd is er niet, want je moet hem meteen weer afzetten. Je benen lopen dan vol. Je benen verkrampen helemaal. Je wordt als het ware een soort, een soort robot die heel houterig gaat, gaat, gaat bewegen. Er is geen ontspanning meer. En schaatsen is juist zo'n mooie sport... omdat er een hele mooie balans zit tussen ontspanning en inspanning. En als je dat heel goed hebt, dat je een hele krachtige afzet kunt doen... Maar vervolgens ook eventjes die been lang achterbij kunt halen, even lekker kunt ontspannen, doordat het door er weer lekker is en dan weer een volle volgende slag kunt doen, dan kun je dat ook heel lang volhouden. En dan ja. ga je ook in één keer heel hard. Op het moment dat het niet, niet meer gaat, op het moment dat je vol loopt dus, dan is het in één keer heel erg verkrampt en dan is er ook geen, geen, geen valbeweging meer, dan is alles werken, dan is alles moeder uit spierkracht en dan gaat het echt exponentieel, gaat het in één keer slechter. In de ideale situatie kan je dan oneindig blijven schaatsen? Ja, en die, en die, ja dat is ook leuk dat is ook het leuke van de, van, van, van de schaarsport. iedereen natuurlijk op op zijn eigen niveau Iedereen, iedereen natuurlijk op, op zijn eigen niveau, maar ook uh, voor, voor, voor, voor, voor toerschaatsen. Als je gewoon een lekkere ontspannen slag hebt, dan kun je heel makkelijk gewoon een uur schaatsen op, op een ijs. En dan heb je gewoon een leuke, lekkere training gehad. Oh. En, dat, en dat, is, dat is het fijne van schaatsen. Als je, dat, als je, dat, als je bij dat, dat gevoel kunt komen, dan is schaatsen gewoon echt een heerlijke sport. Je hebt net Carl Verheijen gehoord met zijn visie op het toernooi. Er zijn een paar ja. dingen die mij uh, daarin opvullen die ik even aan je voor wil leggen. Oh, nou, wat is jou opgevallen dan? Na de, de valse start van Irene. Dat, ja. zei, uh, dat zei Irene. Of uh, Karel zei van, ja, dat dat. dat het een beetje jam, jammer was. Voor ja, hij Irene. jij uit, ze... uit het toernooi geschoten zelfs. Ja, maar. Iedereen heeft zichzelf uit het toernooi laten schieten... want zij maakte een valstad en zij stond daar niet geconcentreerd. En juist op zo'n toernooi, het is dus niet om een afstand... dit is allround schaarste. dan moet je gewoon scherp zijn. Dan moet je scherp zijn, vier goede afstanden rijden. En dan moet je geen risico nemen op een 500 meter. Dan moet je gewoon daaraan staan en zeggen van... dit is één van mijn afstanden, ik ga hier geen extra risico's nemen... het is niet een weken afstand waarbij alles of niks is. Nee, hier geen valstad, hier gewoon een degelijke stad... en dan begint mijn toernooi. En als ze dat, dat dan zelf doet, ja, dan, he, dan heeft ze daar ook gewoon zelf schuld aan... En dan, is het niet dat, dat pas na de valse stad het fout ging? Het ging al voor de valse stad fout. Hij zegt: ze is in vorm. Ze is zeker in vorm. Maar ik denk uh, uh, dat ze gewoon mentaal uh, er gewoon te makkelijk over dacht. Uh, dat, dat, wat ik ook al eerder zei. Ze ging, was zo bezig met dat hele mooie verhaal daarin in dat, dat, dat ze daar dan nu wel Europees kampioen zou worden. Ik denk dat ze daar nu heel erg hard van wakker ge ge geworden is van, de, van die mooie droom. En dat ze nu gewoon moet laten zien dat ze gewoon drie hele goede afstanden kan rijden. Maar ik denk dat het, ik denk persoonlijk dat het... Ik hoop het natuurlijk dat, dat, dat, dat het nog heel spannend wordt... maar dat het heel, heel erg moeilijk gaat worden voor haar. Uh, over Stablikova zei hij... Uh, die heb ik horen klagen de laatste weken, dan is ze goed. die, ja, logica, die logica die kan ik niet. Ja, zo goed, horen, goed. ken ik, haar, ken ik haar, haar ook niet. En uh, uh, misschien zien, willen mensen dat ook wel graag zien. Um, er is de, over is, gewoon een hele goede, goede, ze is natuurlijk ook al Europese kampioen geweest. Ze Heeft die wereldrecord op de 3,5555 kilometer. Dus dat is zo'n hele goede schaarserijster. En uh, misschien heeft ze wel een klein beetje verstoppertje gespeeld. Maar ze is er gewoon. En ze rijdt gewoon heel erg, erg hard. Ik wil nog één ding zeggen over. Uh, over want Carl zei ook iets over Scobref, Ja. Dat hij een voordeel had om in de laatste rit te rijden. Uh, ik denk dat dat is, dat, dat is dan nu buitenschaars is. En dat hoeft dus niet. Normaal gesproken is het altijd een voordeel in de laatste rit. Maar ik ben het daar, uh, ik denk als de omstandigheden hetzelfde zijn als vandaag... dan ben ik nogmaals, ben ik liever meteen na het wel. Dan weet ik in ieder geval zeker dat ik gewoon goed ijs heb. Ja, ben je het ooit in je carrière wel eens, eens geweest met Karel of niet? Nou, Karel heeft uh, vijf <lacht> minuten gesproken. Dus ik ben met, de recht ben ik het helemaal met Karel met eens hoor. <lacht> oh, Oké, okay, heel goed. Um, wie hebben we in de baan? Lobisjeva, uh, volgens mij nu uh, Sebastian Giel. Dat is inderdaad uh, de dame die al uh, een uh, stukje vanavond drie kilometer erop heeft zitten. Namelijk één kilometer om precies. Te zijn. 1-26-19. Haar tegenstander komt uit Polen. Natalia Czerwonka. Lobisheva, dus de nummer 3 van de 500 meter. Maakt lange slagen op de kruising. Waar de wind niet meer schuin tegen staat. De wind lijkt me een beetje gedraaid. Staat nu een beetje haaks, als het ware, op die kruising. Als ik naar de vlaggen kijk aan de overzijde op de tribune. Hoe dan ook. Lobisheva is onderweg naar de 1400 meter. Vergelijk ik haar even met Marie Hemmer. Die reed hier 2,0021. En Lobisheva? Is sneller. Dus 19 52, 72, rondje van 33, 5. doet niet echt mee, die rijdt een rondje van 34, 7. Hij ligt inmiddels 4 seconden achter Lobicheva. Het was een heel eind hoor. Niet alleen op deze baan, op iedere baan in de wereld. Lobisheva draait nu de binnenbocht weer in aan de kant waar wij zitten en komt dan weer dadelijk op het rechte eind in de richting van de finish ziet er wel goed uit wat die Rusin doet mooie rijster in meerdere opzichten trouwens maar in ieder geval een stijlvolle atlete en dat is altijd mooi om te zien 1800 meter ze kan ook goed schaatsen 2 33 84 ronde tijd 34 1 nu verliest ze wel 16e van een seconde ten opzichte van de vorige ronde maar ze heeft in ieder geval een buffer opgebouwd ten opzichte van Marie Hemmer van 17e bijna 18e van een seconde pakt in deze fase ook weer gewoon wat tijd erbij. En het is inderdaad geconcentreerd, zeg maar, zoals zij over het ijs gaat. Je ziet eigenlijk als het ware dat ze in haar hoofd bezig is om die slagen goed af te maken. Zoveel mogelijk druk in die zijwaartse afzet mee te geven. En op die manier zo hard mogelijk vooruit te komen. Nog twee ronden heeft ze af te leggen, want er zitten 2200 meter op met het als doorkomsttijd. 3-0-8-57 met een rondje van 34-7. Er is een wel degelijk een flink verval. Maar dat is ook wel logisch hier op deze baan. Onder deze omstandigheden. Tjavonka rijdt een rondje van 36-2. Dat worden steeds langzamere rondetijden uiteraard. Maar Byshova doet het prima. Want Sebastiaan zegt het al. Concentratie op het gezicht. Concentratie had ze ook op die 500 meter toen de tegenstander Shikova viel. Zij bleef gewoon keurig doorschaatsen. Liet zich er verder niks aan gelegen liggen en eindigde. Dus als derde op die 500 meter. Ze komt zo meteen af op de bel. U hoort de bel. Het wordt wel moeilijker en moeilijker. Zie je inderdaad ook terug in de rondetijd. Want nu verliest ze in één keer twee seconden in de afgelopen ronde... In de bocht, daar viel ze eigenlijk als het ware helemaal stil. Nu ook bij het oprijden van de kruising. Waar de lampen trouwens, het uh, licht, het kunstlicht, zijn uh, ontstoken, zijn aangegaan. Langzaam maar zeker begint het ietsje donkerder te worden, te worden hier in Colalbo. Heeft Lobisheva het moeilijker en moeilijker om het tempo erin te houden? De laatste buitenbocht is ook een gevecht om er nog een beetje tempo in te halen. Nu is ze daaruit en dan uh, ze is ze bezig aan de laatste 100 meter. Die laatste twee, drie rondjes, die breken Jekaterina Lobisheva op. Daardoor gaat ze ook niet de snelste tijd rijden. 4-24-07 is ook niet eens die tweede tijd. 38-8 als slotronde. En 4-29-46 de tijd voor Tcherbonka. Lobisheva blijft wel de dames voor die tot nu toe gereden hebben in dat algemeen klassement. Maar deze drie kilometer duurde voor haar twee en een halve ronde te lang.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 Our out. leaders make us fight We don't know what for If they want people killed Let them fight the war It's gotta hit him somewhere this killers got to cease If no one went to fight We'd all live in peace Our generations It's all left up to us Our generations Let's do just what we must Gotta straighten it out. Straighten it out. Straighten it out. Straighten yeah, we gonna straighten it out. Yeah. As long as there's a you, there's a better be. It's why we're together and stronger than they ever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 John Legend en Our Generation, vlak voor het uh, nws journaal van drie uur nog even terug uh, naar de baan. Ik vroeg me af of je inderdaad kan zien of het ijs, uh, zoals Erwin al zei, kunnen jullie dat ook daadwerkelijk aan de baan zien, dat het wat langer? beter blijft dan voorheen. Ja, nu gaat, wordt het wel erg wit hoor. Zo tegen dus die twijfel is wel een aan... goed idee geweest? Die, ja, absoluut, absoluut die twijfel is ja. een goede regel, een goede regel uh, geweest om dat te gaan veranderen. Want hij is uh, wel weer behoorlijk wit uitgeslagen terwijl uh, de dames Julia Skokova... en Katrin Grage aan het rijden zijn en nog drie rondjes uh, te rijden hebben op hun drie kilometer. Skokova toch de nummer vier van de 500 meter. Maar die kan wel eens verder gaan zakken in het algemeen klassement. Alhoewel ze met 2,5 seconden achterstand nog wel in de buurt blijft op dit moment van Marie Hemmer. Maar we zagen het is in de rit hiervoor bij haar landgenote Lobisheva. ...dat uh, die laatste twee ronden in dit soort omstandigheden dan toch vaak zwaar zijn. En dat zie je ook een beetje terug in de techniek van Skokova, ...die nog twee rondjes te gaan heeft, dat het moeilijker en moeilijker begint te worden. Ze zwabberde een beetje op weg naar die 2200 meter. Maakte nou, niet echt een mislag, maar je zag wel dat er geen balans zat in haar lichaam. Maar heeft een rondje gereden van 36-1. heeft daarmee de zesde tussentijd gereden op die 2200 meter. En Kraken ligt er nog niet eens zo ver achter. En die kan nu in die buitenbocht redelijk meelopen... Met Skokova. Uh, Grage die wel uh, achter Skokova kruiste. kwam vanuit de binnenbocht. Uh, maar nu kan ze toch redelijk in de buurt blijven. Dit is ook wel een beetje haar afstand. Uh, dit is ook wel de afstand, voor Zweden je daarvan kunt spreken. bij de Deense. waar ze het best uit de voeten kan. Nog één rondje en ik denk dat Skokova eraan gaat. 37-7 als rondetijd voor haar en Grage in deze ronde. 1,8 seconden sneller. En die heeft ook de laatste binnenbocht voor de boeg. En een richtpunt op de kruising. En die Skokova. Dus gaat Grage de rit hier winnen. En dan komt de Deense inderdaad al aangesneld. Maar beide dames zijn wel ruim langzamer dan Marie Hemmer. Daar heeft Grage Skokova te pakken. En dan dus die laatste binnenbocht voor de boeg. En dan zit haar drie kilometer erop. Daar komt de Deense het rechte eind opgereden. De rode handschoenen aangedaan. Duidelijk te zien dat ze onder de pak behoorlijk wat thermokleding heeft. om een beetje warm te blijven. En hier komt de Deense dan over de finish gesneld. In 4,28,66. De vijfde tijd voor Kraken. En Skokova doet het uiteindelijk in 4,31,43. Met een laatste ronde boven de 40 seconden. Oh. Marie Emmer gaat aan de leiding. Met een goede tijd hoor, vind ik. voor Marie Emmer, voor de Noorse 4, 20, 95 Anna Rokita op de tweede plaats. Lobisheva op de derde plaats. Het tweede blok van 3 kilometer zit er. Op. dadelijk na de laatste, wel ja. krijgen we nog vier ritten: Njatoen tegen Sablikova Voorhuis tegen Leenstra, Valkenburg tegen B en Slotkoska tegen Irene Wust en de omstandigheden blijven dus waar. Hier in Collabo, ja. Erben, nog even kort voor de drieën. Ze, ze, ze sterven echt bijna voor het zo. Ja, nou, ik vind het knap hoor. Ik vind het knap hoe Gio en Sebastian er toch nog iets, iets van maken van, van, van de eerste acht ritten, want het is wel een beetje doorkomen hoor. Want ik denk dat het. Uh, leuk, de eerste acht ritten, maar de laatste vier ritten, daar gaat het om. En dan wordt het ook pas een beetje leuk. Want dit, dit is, ik denk dat er soms echt een heel ander niveau is. Maar uh, chapeau voor Gio en Sebastiaan, want ze hebben er toch wel, wel, wel weer, weer wat moois van gemaakt. Ja, ja, ja. Nou ja, ik goed. vind als je kijkt naar die Marie Hemmer, dat ze het best wel goed gedaan ja, heeft bijvoorbeeld. 24 eerlijk... 95. En uh, ook met een beetje die historie in het achterhoofd waar ze tegen ze allemaal heeft moeten knokken. En ja, uh, de seizoenstijd van 4-17. Dan zit ze maar drie seconden boven. En ze reed ook wel gewoon een aardig rit. Ja, daar kan ik dan wel uh, daar kan ik dan best van genieten. Ja, dat klopt ook wel. Daar, daar, daar heb je dan ook wel weer gelijk in. Maar je zult wel. De mening delen dat zometeen er nog ja, andere ja, ja, tijden komen ja, ja. en een andere niveau ook, op het ijs staat. Kortjes ja, was want we moeten ook. Ja, nee, ik vind ook het niveau in de breedte bij het vrouwen vrouwenrounde. Het uh, is er niet op vooruit gegaan. Oké, okay, goed, later meer drieën. Meld nog even dat de Amerikaanse tennissers... Uh, voor de zesde keer in de geschiedenis de Hotman Cup hebben gewonnen. Een soort WK van mixed dubbels, om maar even zo te zeggen. Isner en uh, Martek Sanz versloegen in de finale de Belgische ploeg... die bestond uit uh, Justine Henne en Ruben Bemelmans. De beslissing viel in, de afsluitende, in het afsluitende dubbelspel... waarin de Amerikanen met 6-1 en 6-3 wonnen. Zometeen gaat het echt los op de drie kilometer... na het internationaal van drie uur. Graag tot zo.